Negen uur en net wel met het nos Journaal.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 Het vergat tromp heeft gisteren voor de kust van Somalië... twee Somalische piraten doodgeschoten. Ze zaten op een gekaapt Iraans vissersschip. Zestien Somaliërs zijn opgepakt, zij zitten vast op de tromp. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden. Het gekaapte Iraanse schip werd door marinemensen bevrijd. Volgens het ministerie van Defensie openden de piraten het vuur op de tromp... en werd er teruggeschoten, waarbij twee kapers werden gedood. Zestien Somaliërs sloegen op de vlucht... maar ze staakten de vluchtpoging toen de tromp waarschuwingsschoten loste.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 Van de AWB verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor en er is één file A4 Delft richting Amsterdam bij knoppen de hoek: de verbindingsweg is dicht door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is radio 1. Holland Dok Radio Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Straks luisteraars een gestoorde monoloog. van A.J. Herma van Vos uit de archieven der VPRO. Maar nu eerst. Een blik in het hoofd. Het hoofd van programmamaker Maria Mok. We kijken mee in haar hoofd tijdens een operatie. We zien haar na de operatie. We zien de gevolgen van de operatie. We horen vrienden, familieleden. We horen wat die operatie heeft veranderd aan Maria. Maar bovenal horen wij Maria zelf. Wij maken een reis de komende 35 minuten. Een reis door het hoofd in narcose. Voor de goede orde, dit is alles steriel, hè? Dus voor de... lopen we even met de buik intrekken langs deze en dan pakken we het voor het in die kant. Zo. Goedemorgen, mevrouw. Ik ben Hans Heutink en ik help bij de anesthesiologen bij deze operatie. Heeft u goed geslapen vannacht? Ja. Oké, okay, heel fijn. Kunnen we nu zo langzamerhand gaan beginnen? Hè? Zo. Dan kunnen we de antibiotica in het wokkenhuis. Uh, er lopen heel veel mensen rond in blauwe pakjes. Ik zie hun gezichten niet door de kapjes die ze dragen. Een man met een bril buigt zich over me heen. Rustig ademen. Ik moet aan iets moois denken, zegt hij. Rustig over u heen komen. Ik kan niets verzinnen. Nou, weet je, maar eens een diepe zucht. Hart goed. Voelt het een beetje komen, hè? Ja, toeristen. Gaan ik ja, ik heb een afspraak met dokter Boume om 11 uur voor de uitslag van de MRI-scan. Bent u mevrouw Mok? Ja. Dan mag ik plaatsnemen in de wachtkamer. Mevrouw Mok? Ja. Zo. Hoe gaat het? Want u had dus... Uh... Nou ja, al ruim jaren had u uh, last van, van dat u rare geuren rookt, of dat u ja, dat, smaakverlies, dat had. smaakverlies had. Ja. En op een gegeven moment rookt u helemaal niks meer. Nee. En dat, dat veroorzaakt door een nou ja, vrij grote hersentumor. Die kunnen we laten zien. Hier kun je hem zien. Dit is de tumor. Nou, hier staat de centimeterverdeling, dus die, dat is centimeter 4. 4 bij 4. Vier. Ja. 4,5, zelfs. Kijk. Dus dat is... Nou, dat is zo'n flinke... Uh, ja, zo, dat is zo een, een Flinke golfbal is dat. Ja. Ja, of meer. Ja. ja. Ik weet het nog, want ik weet dat we jou wegdrachten. En dat jij... heel stoer was. Heel luchtig, heel... Uh, en dat nam ik gewoon over. Dus ik ging daar ook gewoon weg naar jou. Ik ging helemaal in mee met wat jij deed. En toen keek ik ineens naar links. En toen zag ik daar iemand die... Uh, uh, zag ik ineens wat voor afdeling het was. Dus toen zag ik... Weet je dat nog? Ja, een jongen met allemaal knopjes op zijn hoofd. Zo taal heftig. Ja, ja. En dat was in één keer schoot ik naar een andere verdieping. Dat ik denk, oh my god, hier is echt iets aan de hand. Zit maar bijna. Um, even kijken, ik heb die cd-rom van het ziekenhuis uh... ja, eindelijk. Het zijn hele kleine fotootjes. Oké, okay. kun je die niet opblazen? Wacht even hoor. Dit is een MRI, dat zijn al die plakjes, hè? Ja. Ze maken toch... Nog... Oh. Nee, je moet even zo, eens. je moet met twee vingers scrollen. Okay. Wat is dan de voorkant van je gezicht? De, dat. Ja, de bovenkant dus. Ja. Okay. ja, de bovenkant, hè. Ja. Het is best moeilijk hoe je moet kijken naar zo'n MRI. Kijk, kijk. Nee, dat is een... Die. Dit? Ja. Maar dat is gewoon... Hoe groot is dat? Dat is gewoon een mandarijn. Ja. Ze zei... oh, ik, dacht, ik, zat, ik zat echt aan, aan een grote knikker te denken. Nee, hoor. nee. Enorm. Jezus. Hoe lang, hoe lang zat dat ding er al, denken ze? We wisten ze niet. Je nee? Kan, uh... kan je niet zeggen? Je weet niet hoe snel zo'n ding groeit. Nee. Maar ze zeiden wel, het moet geopereerd worden vrij snel. Want er zit, uh, het is onrustig. Dat is het is aan het rommelen of het is aan het groeien, maar in ieder geval het moet eruit. Ja. Snel. Uh, Menno, yeah. wil je ook nog maar niet tol gebruiken? Uh, ja. Maar we je er een keer door Ja. We rollen hem eerst helemaal uit, want uh, dan hoeven we hem met druk op de omgeving uit te doen. En daarna, uh, dat, dat omhulsel wat dan overblessen dat pellen we helemaal los. Met, met de afraspikoscoop, van het is geweest. Mag de grote lamp? Ja. Gaan we even een stukje verhalen. Ghalia Zullen we de incisie even scheren? Pak jij de tondeuse? Ja, wacht even. Ik zal even deze... Uh, ik de het ik in de valkaar een grote moest. Een Wil jij beginnen? Ja. Hoor. Het is half negen nu. De operatie is begonnen. Spoelen. Even lachen, op de zaag spoelen. Ja. We hebben een luik gezaagd in de schevel. Op grote videoschermen is te zien hoe de tumor langzaam wordt stuk en afgezogen. We hebben redelijk wat bloed verloren. Ja. We hebben wel redelijk al wat bloed verloren. Ah, je mee, uh... Die zit ook spoolvloeistof bij, hoor. Ik heb het idee dat je na die operatie vladderiger geworden bent. Uh, minder geaard. Dus ik kon in jouw gedrag zien dat je je anders voelt. Ze hebben die pingpongbal eruit gehaald, maar ze hebben ook iets anders aangeraakt. Meer bloedverlies? Ja. Mag mijn zuiver harder? Mam, ja. Weet je nog dat ik jou belde om te zeggen dat, dat ik een hersentumor had? Het was alsof ik door de grond zakte. Of er geen grond meer onder mijn voeten zat. Ik was helemaal, ja, stijf van ellende. Verbijsterd. Het duurde echt lang voordat het echt op me doordrong dat het echt waar was. Helemaal verstijfd. En uh, als alle auto's waren gaan rijden, want het stond ik midden op straat. Dan had ik het niet eens gemerkt. Heel raar was het. Heel, heel heftig en overweldigend uh, gevoel. Ja, dus het was midden op straat, midden op de Rijkstraatweg uh, bij het oversteken. En ik dacht de... er vorige week nog aan. O oh ja? ja. Had dan wat dacht je dan? oh ja, toen hij hier was, toen belde jij uh, met, uh, met dat uh, nieuws. Was er een moment waarop je je echt realiseerde van... shit, ik heb zo'n ding in mijn kop? Nee. Het enige moment waar ik echt bewust was van dat ik dat ding in mijn hoofd had was de avond voor de operatie, lag ik al in het ziekenhuis... dat ik opeens dacht van, oh god, dat bolletje... die voelt misschien wel dat hij wordt weggehaald. Mevrouw Mok. hallo, operatie is klaar. Even in uw ogen kijken. Het is allemaal goed gegaan moet je even een beetje wakker worden. Het nou, dat is klaar. Nou, dat is de zin die elke dag nog door mijn hoofd speelt. Elke dag een keer. Heel vreemd. Mijn God, wat hebben ze met mijn kind gedaan? Het speelt nog elke dag door mijn hoofd. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar dan is die, die hoofdwond, bijna van oor tot oor... Uh, is het open geweest. En dat was natuurlijk toen gehecht en zo, dat wel. Maar dat, dat, oh, dat vond ik zo ontzettend... en droevig. Ik weet niet waarom, maar ik vond het vreselijk. Hallo. De operatie is klaar, hoor. Ik bent op de uitslapkamer. Oeh, wat is dit allemaal. Oeh, hier is een... Wat is de hier. U weet waar u bent? Ja? Waar is dat dan? Ik zit rechtop, klappertanden. Mijn hele lichaam beeft en schudt. Vage schimmen staan rond mijn bed. Ik kan nog niet goed scherpstellen. Er is geen pijn. Over alles ligt een licht groene waas. Op de uitslaapkamer, ja, heel goed. Ik weet je toevallig nog wat vandaag het is. Vandaag? Ze vragen mijn naam, de datum waar ik ben. Ik ben Maria Mok. Het is 2 juni of 3 juni. Heel goed. En dit is het AMC in Amsterdam. De mannen knikken. Ze nemen echt genoegen mee. Alles werkt nog. Zo, zetten we die om je rond. Die zetten we die hier in de muur. Zuurstof, slang. Nee, het slangetje alleen. Ik denk neem ik weer mee terug. Ja. Je voelt het nog een beetje blazen voor het kapje. Hè? Langs je neus. Goed oh, zo. Ik kwam die kamer binnen en jij lag daar in een bed aan allerlei apparatuur... met heel veel verband om je hoofd. En je reageerde eigenlijk heel uh, wakker. En ik vond het heel eng natuurlijk, want ik dacht, wat gaan we daarna nou aantreffen. Drie muren om je heen, zo leek het wel. Of glazen wanden waren het, achter en aan de zijkant... En daar lag jij dan in uh, het allemaal geluiden en lichtjes en, en apparatuur. En uh, Leo, die was er al. Ja, heel vrolijk of heel licht of zo. En in je ogen zijn hij helemaal opgezet en helemaal blauw. En je zit, je, je zit ontzettend te lachen. En je ogen lachen ook heel erg. Die staan heel erg open. Dus het ziet er heel interessant uit. Een soort heel gelukkig iemand met een totaal een uh, gezicht. En ik had verwacht dat jij daar uh, compleet... Uh, ja, nog voor pampers zou liggen. Maar je was wakker en je was heel monter. En wat me echt is bijgebleven, dat is iets heel stoms... was dat je vertelde dat je geen pijn had. Nou, dat vond ik op zich al heel verbazend. En, maar dat je ontzettende last had van je hielen... En dat kwam dat je negen uur onder narcose had gelegen... en dat er zo'n enorme druk, omdat je natuurlijk zo slap was... op je hielen was gekomen... Uh, dat, je da, dat dat de enige plek was waar je heel erg veel pijn had. Ja, dat vond ik echt... Uh... De avond begint. Het licht in de ruimte blijft hetzelfde, maar toch is het avond stemmen zijn gedempt, geschuiven van voeten. Ik wil heel hard huilen, maar durf niet. Ik ben bang dat mijn hersenen het niet aankunnen. Er zijn andere patiënten, maar ik zie en hoor ze niet. Ik hoor de verpleegsters zachtjes tegen ze praten. Niemand zegt iets terug. Richel stelt zich voor. Zij gaat de nacht voor me zorgen. Ik val weer weg. De nacht wordt gevuld met zachte gongen. Het zijn alarmgongen. Een gong voor als je op je zuurstofslang ligt. Een gong voor als de drain is afgekneld. Aangename klanken, alsof ik in een boeddhistisch klooster ben beland. Ik verplaats mijn ledematen om de slangen vrij te houden en de gongen te doen ophouden. Ik houd een arm in de lucht, verplaats met moeite mijn hoofd of een schouder. Na een tijdje stopt de betreffende gong. Ze hebben verschillende klanken, kom ik achter. Die van de drain maakt een lager geluid... en heeft een ander ritme dan die van de zuurstof of het infuus. Na een tijdje weet ik precies hoe ik me moet verplaatsen. Om vier uur s'nachts vertelt me dat het niet mijn eigen gongen zijn die ik hoor... maar die van de hele afdeling. Ik staak het ballet... Heeft u pijn? Als u pijn hebt, kneept u dan in mijn handen. Heeft u pijn? Oh ja, waar heeft u pijn? Mijn hersenen lijken opengevrikt. Alle zorgvuldig ingekapselde herinneringen zijn ontsnapt. Ze tollen als een razende rond boven mijn bed. En keren één voor één terug. Ik voel me getorpedeerd. Er is geen slaap. Ik lig volkomen weerloos. Ik probeer ze vast te houden, deze herinneringen, maar ze glippen steeds weg. Ik ben een baby, een kleuter. Ik hoor gesprekken en zie mensen, mensen die ik al vergeten was. Ik besef dat ik belangrijke dingen zie, maar voordat ik het kan plaatsen en proberen te begrijpen is het alweer weg. Ik ben bang dat ik de sleutel van mijn eigen bestaan voorbij zie komen, maar hem uit mijn handen laat glippen. Nou, dan nou valt opeens je microfoon uit, hoor. Oké. Okay. Uh, zeg eens wat. Ik ben die zette moek en ik woon in de Meelstraat in Arnhem ja, dat is een... uh, Het was... Ik lag daar een beetje zo. En, en het was één hectische toestand van beelden, uh, herinneringen, toestanden... Die, die ik vast wilde houden. En dat lukte me niet. Dus dan ja. zag ik iets voorbij komen. Het is en is een droom en je wordt wakker. En, uh... Ja, maar... Het idioot was dat ik, iets, dat ik allemaal dingen zag waarvan ik dacht dat het heel wezenlijk was. Mm -hmm. Dat het heel belangrijk was dat ik dat zou blijven vasthouden. Mm -hmm. Maar ook hele, helemaal niet hele grote dingen, maar meer soort sferen. Mm -hmm. Dat ik denk van, shit, ik lig in een wieg. Dus ik ben één of zo. En dan hoorde ik stemmen. Ik weet ook niet meer wat ze zeiden. Dat wist ik destijds wel. Weet je familie stemmen aan? Nee, ook niet. Maar het waren niet papa, mama... Mm. Grote inzichten komen voorbij, herinneringen die nog moeten gaan komen. Ik zie glashelder hoe het bestaan aan elkaar steekt. En waarom alles is zoals het is. Het is zo simpel. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Waarom ziet niet iedereen dat? Op, ook weg. Het is een onbegonnen zaak. Na enkele uren geef ik het op en laat de beelden en de stemmen gewoon komen en gaan. Je kon ook moeilijk slapen, toch? Ik heb helemaal niet geslapen. Nee. Ik heb uh, echt heel veel angst en pijn van anderen gezien. Mm. Maar daar... Van bekenden? Nee, nee van, van uh, groepen, mensen die ik niet kende. Dus, ja, het is heel moeilijk uit te leggen. maar ik, Het leek alsof ik was ingetuned op uh, alle pijn van de wereld. Alsof ik dat in één klap voelde... Maar ook um, een paar momenten later weer op de alle gelukzaligheid van de wereld. Dus dat is heel maf. Dus het... En, en hoe, hoe, en die, hoe werd dat dan verbeeld, alle pijn van de wereld? Ja, dat en... is het alleen maar een gevoel. daar was dat geen verbeelding. Het begon met die Cambodjanen. Ik dacht dat er oh, een groep ja. Cambodjanen naast dat het. mijn bed zat. Ja. En die, die zag ik ook echt. En die waren in elkaar gedoken en ze zaten met mijn rug... Met hun rug naar me toe. En dat was een heel erg angstig beeld. Want daar, die waren, daar was iets mee. Die waren gemarteld. Die waren in ieder geval in een afschuwelijke staat. En die zaten daar maar naast mijn bed. En daar begon het eigenlijk mee. En toen werd dat heftiger en heftiger en angstiger. En ik besefte wel dat ik in een ziekenhuisbed lag trouwens hoor. Uh -huh. En. Uh... We gaan nu op. You... Let, let op de uh -huh. We gaan nu wat hoger. 1, 2, 3. Zo. Er hangt een donkergrijze modderwolk boven mijn bed. Er komen druiksels uit die naar mijn hoofd bewegen. Ik wil dit niet. Soms krijg ik het voor elkaar om me tegen de grijze wolk te wapenen. Ik maak links boven mijn hoofdkussen een aftakje van grijs-groene bladeren. Daaronder is het veilig. Ik verplaats mijn hoofd naar links... om er goed onder te kunnen liggen. Het afdakje blijft steeds maar heel even intact. De ballon met lachend gezicht die ik smiddags van Minou heb gekregen... begint ook helse vormen aan te nemen. Ik stromp om mijn bed uit en zet hem achter een bedgordijn. Ik heb die ene nacht dacht ik dat mijn bed scheef lag en dat ik eruit zou vallen... Ja. en dat er een afgrond links van mijn bed was. Jezus. Toen heb ik de nachtverpleger ge, uh, geroepen... en het gezegd van, ja, je moet iets doen aan dat bed. Ik zit de hele tijd tegenwicht te geven en ik word er zo moe van. Dus je moet kussens links leggen mm -hmm. dat ik er niet uitval. Want ik kan er niet uitvallen, want uh, mm -hmm. nou, ik vertelde hem niet over die afgronds... maar dat, ik zei in ieder geval, je moet me vastzetten... En in het begin zei hij nog van, nou, het bed staat helemaal recht, hoor. En toen zei hij, nee, nee, je moet echt de gaan, want dat, je ziet dat niet misschien, maar... Toen is ik heel braaf kussens gaan halen, heeft hij me helemaal ingestopt. Helemaal vastgezet. Nou, toen ging hij weer weg. Dus, uh, dat was heel heftig. Dus de, de keren dat jij mij daarna gezien hebt, nog in het ziekenhuis, toen had ik dat net allemaal mm -hmm. meegemaakt, mm -hmm. s nachts. Nee, ja, want dan ga ik zo even met de familie even spreken. Dus als je dat oh, zou... Die heb je ja. hem gegeten. Die heb je in het verhoogd tussen de met. Ja. Dat uh, ziet er wel lekker. Mag ik gewoon die een Ja. Ja, ja. Maar ja. gaat goed met de pijn? Om zeven uur wordt Richel overgenomen door Sle, een man. Wilt u wat hebben? Je hebt niks gegeten. heb je een beetje yoghurt of vla? Of... Hij maakt yoghurt voor me en roert heel lang en zorgvuldig de suiker er doorheen. Ik proef alleen een vlakke zoetheid en de koelte van de yoghurt. Maar nog nooit heb ik zo genoten van een bakje yoghurt. Nou, dat is het lekker cappuccino voor je. Hij maakt heel kleine kopjes koffie voor me. Hij praat met me en was me voorzichtig met een washandje. Mijn gezicht, buik, borsten, tussen mijn benen. Ik geef me volledig aan hem over. Hij komt uit Tunesië en woont in Almere. Hij heeft twee kinderen. Ja, super. Ik wil hier blijven, bij deze man. Die voor mij zorgt alsof ik zijn geliefde ben. Mag je weer terugdraaien? Ga ik je weer aan de kant. Twee uur later word ik opgehaald. Ik moet naar de afdeling. Hij loopt nog een paar passen mee naast mijn bed en houdt mijn hand vast. Ik ga naar een chirurgie met Anja. Nee, nee, want van die andere patiënt die ik nog reserve had... Daar is het bed Wat is er veranderd in dat ziekenhuisbed? Wat is er gebeurd? Ik weet het ook niet zo goed. Ik heb geen witte tunnels gezien. Niet mijn opa die op me stond te wachten. Niet een hemel of iets in die richting. Ik ben in een soort overgave terechtgekomen... En vertrouwen in alles. Ik ben nergens meer bang voor, lijkt het. Niet meer om dood te gaan. Ik ben makkelijk geworden met alle mensen. ben niet bang voor stiltes. Een totale ontspannenheid. Ik huil vreselijk veel. Uit een soort vreemde ontroering om mezelf en om anderen. Ik heb een grote connectie met kinderen gekregen en zij met mij. Ik kijk iedereen in de ogen. Ik glimlach naar vreemden. Zij glimlachen terug. Ik zeg wat ik wil zeggen. Ik kan opeens ontzettend goed met mensen overweg. Vind ze mooi of verdrietig. En ik kan niet meer tegen oneigenlijke mensen. Tegen onechtheid. Het moet direct. Anders ben ik weg. In die zin ben ik misschien minder mild geworden. Voor het eerst ben ik op mijn plek. Niet meer op zoek naar beter en mooier. Het is goed zo. Ik voel mijn opa om me heen. Ik voel mijn opa om me opa omheen. Het kan me niet schelen of hij er ook echt is. Ik wil niets meer bewijzen. Ik ben niet meer bang om ouder te worden. Ik heb contact met iedereen, of ze nou 12 of 20 of 90 jaar oud zijn. Maar als jij dat zou moeten omschrijven, dan, heb ik het, dan moet je het echt zeggen zoals jij het ervaart. Dus niet wat je allemaal van mij weet, want ik wil iedereen dat het helemaal suf over uh, hoe geweldig het allemaal is geworden daarna. Zie jij überhaupt iets daarvan? Wat is het verschil voor en na de operatie? Um, but, uh, soms het gevoel alsof je... minder met beide benen op de grond staat. Um, ik weet dat je emotioneler geworden bent... Ik heb dat altijd gezien als uh, zeg maar ontroerd en verteld. Maar ik heb soms ook wel een beetje het idee dat je minder goed bij je gevoel kunt komen. Alsof je minder grip op jezelf hebt gekregen. Maar dat is een heel moeilijk te omschrijven gevoel. Um... Wat, ik, wat ik zie is dat je na de operatie ben jij. Uh, rukzichtlozer geworden. Uh, erop losleven. Totdat ik begon me ook echt zorgen over te maken. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ja. Heb je dat ooit eerder gehoord of niet? Jij was sowieso al een soort kroegpersoon... Uh, vergelijken met mij bijvoorbeeld. Uh, maar nou zit je er gewoon uh, permanent. Alsof ik ook minder grip... Uh op je kan krijgen. Alsof je, uh, of dat ik je, uh, misschien wel minder goed begrijp. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd wat andere mensen daarover gaan zeggen. Heel lang in een soort, soort walk, dat je gewoon heel erg happy en mellow was. Ik heb enorm uh, het idee dat ik ontzettend voor mensen ben. Ja, meer dan dat? Ik vind ze niet. Ik heb vaak tegen je gezegd, volgens mij hebben ze... Ze hebben die pingpongbal uh, wel eruit gehaald. Maar ze hebben ook iets anders aangeraakt, waardoor jij een beetje gek bent geworden. <lacht> dat heb ik vaak tegen je gezegd. Ja, ook nu wel, dat is waar, ja. Je bent uh, onrustiger geworden, lijkt wel. Ik heb het idee dat dat na die operatie dat dat sterker geworden is. Zonder zorgen te maken. Zonder zorgen van de morgen en de toekomst. En de hele toekomst is bij je weg. Mm -hmm. We hebben geen toekomstperspectief. Nee, ik wil later dit en ik wil... Dat is helemaal weg. Op een bepaalde manier ben je ook gewoon rustiger en uh, uh, je geniet. Ik vind ook dat je veel meer van het leven geniet dan ik bijvoorbeeld of wie dan ook die ik ken. En dat is volgens mij al vrij snel... Uh, begonnen. Dus je mocht, geloof ik, zes weken of zo niet roken en drinken of iets dergelijks. Mm. Maar dat ben je ook al eerder gaan doen dan het mocht. Maar je bent volgens mij al vrij snel toen dat stevig gaan doen. En dat is eigenlijk. Uh... <tus> het is iedere avond feest, zeg maar. Het zijn die meester erbij? Ja, dat was ook, ook een zaasje. Ja. <tus> <tus> ja. niet. <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> Dat is het losbandige. Dat je gewoon, uh, gewoon erop uitgaat. Maar wat ik ook wel leuk vind. Ik bedoel, het is niet voor niks dat wij heel erg. Uh, daarna ontzettend samen film zijn gaan maken. Dat is ook een soort gekte die ik ook heb. En die ik ook in jou terugvind. En veel meer terug ben gaan na de operatie. Uh, ik vind je ook veel creatiever. Het is gewoon veel enthousiaster en veel. Uh, zoekender ook. En, en ook... Uh, nou, het mooiste wat ik vind is eigenlijk dat jij gewoon... Uh, niet oordelen hebt. En dat je juist heel erg wil kijken en nog eens kijken. En, en niet genoeg van kan, kan krijgen van kijken. Maar het, je vergeet het nooit. Ook al ben ik ment dan vergeet ik het geloof ik nog niet. Echt niet. Wil je nee, een yoghurt met mango of alleen mango? Uh, yoghurt met mango. Oké. Okay. Mevrouw Mok. Zo. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat goed. Hè. Ja. Tenminste, ja, ik voel me goed. Dus, ja. Ja, geen klachten, geen hoofdpijn. Nee. Ruikt u nu nog iets of Ik ruik wel dingen, maar het is allemaal heel vreemd. Dus, ja. uh, dus het ruikt niet als... Nou, hoe het zou moeten ruiken, mm -hmm. zeg maar. Ja, dat kan wel, hoor. Als, het is net als een soort fantoompijn, hè? Ja, want die projectiecentra in de hersenen, waar die, die reukzijn naartoe gaat, die zijn er nog wel. Dus die ja. kunnen spontaan nog wel eens wat activiteit genereren. Maar het is niet zo dat als u ruikt aan een bloem of, of aan een parfum of zoiets, dat u dat... Uh, Helemaal niet. Nee. Nee. nee, ik denk dat de kans groot is dat dat ook niet meer, uh, dat dat niet meer terugkomt. Nee, nee daar ja. heb ik me ook al mee ja. neergelegd. Nou en Verder is het dus zo dat ik heel uh, uh, ja, uh, kwetsbaar, emotioneel, mm -hmm. uh, weet ik veel, ben. En ik vroeg, me, ik, ja, ik vroeg me af of het ook met de hersenoperatie te maken had. Kijk, zo'n tumor, die, die uh, linksfrontaal, noemen we dat het voorste deel van de, van de hersenen. Ja. Nou, mensen die daar grote tumoren hebben en, en daardoor f-, minder goede functie van die frontaal kwam, Die hebben vaak ook als verschijnsel dat ze heel langzaam karakterveranderingen krijgen. Oh, en, ja. En, uh, nou ja, vaak wat matter reageren, uh, emotioneel, afvlakken En, en uh, ja, wanneer je dat dus weghaalt en die, uh, die, weer... ja, die functie komt weer terug, dan kunnen dus die, ook die emoties die kunnen wat heftiger weer uh, optreden dan je ze gewend bent. Maar omdat dat zo heel langzaam groeit en er ook, dit er al waarschijnlijk toch vele jaren gezeten heeft, ben je dan natuurlijk van jezelf niet zo gewend. Nee. Dus die tijd. Mooi wordt. Want ik voelde het eigenlijk, zodra ik die operatie uit was, voelde ik het al. Van, op dat moment dacht ik van, oh, laat dit zo blijven, laat dit zo blijven. Ja. Dit mag niet ophouden. En ik was heel erg bang dat dat uh, wel ging ophouden. Ik dacht van, shit, het gaat weg, dat gaat weg. Dus je het al voelde wegzakken? Ik voelde het, nee, toen voelde ik het nog niet wegzakken. Maar ik dacht wel van, straks, en dan stap ik de buitenwereld weer in... Mm. En dan krijg ik natuurlijk al die indrukken en toestanden weer op me af. En je gaat je wapenen daartegen. Mm. En dat gaat natuurlijk er weer insluiten. wil Ik wil dat het zo blijft, dus ik wil me niet wapenen. Want dat deed ik natuurlijk net zo goed. Weet je wel, ik was zeker ik, ik was altijd zo van de stoere... Van, um, ja. Ik red het allemaal wel. Je uh... ben verbonden met het Academisch Medisch Centrum. Al onze medewerkers zijn bezet. Blijft u aan de lijn. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Vergoeven met Gijs. Goedemiddag. Goeiedag met uh, Maria Mok. Ik ben op zoek naar meneer Shushane. Zegt u dat wat? Uh, is hij geopereerd? Of nee, nee, nee. Dat eerst? is weer werk Oh jullie. ja. Wat was je naam? Maria Mok. Maria Mok. Maria Mok. Goed, met ze? Ja, goeiedag met uh, Maria Mok. Heeft u enig inzicht in de roosters? Ik, uh, ik maak de roosters. Oké, okay. want ja. um, uh, ik heb bij jullie gelegen met die hersenoperatie. Ja. En degene die mij de hele nacht heeft uh, uh, nee, ah. geholpen, bijgestaan, dat was uh, Richelle. Oh ja, oh ja. En ik werd overgenomen door ja. Sle. Ik ben het. Dat ben jij? Ja. Echt waar? Echt waar. Oh, wat grappig. Ja. Kreeg, dat had ik helemaal niet van de gaten, joh. Nee, maar die, de naam zegt me eigenlijk ook wat. Het is lang geleden al, hoor. Het is in uh... 2006 lang ben ik geopereerd. Oké. Okay. Maar ik, ja. het was zo mooi, want ik, want ik weet nog zo goed uh, uh, hoe jullie elkaar overnemen. En jij was zo ontzettend lief van mij. Dat, uh, nou ja, de daar denk ik nog je... bijna elke dag aan. Nou, oh, Leuk om te horen. Nee. Dankjewel. Tot afijn ben ik morgen uh, hier op de werkvloer. Half twaalf. Dan ja. zie ik jou morgenochtend. Leuk om je weer te zien. Tot morgen. Hey, Doei. Wauw. Prachtig. Goedemorgen, ik ben op zoek naar Sle. Die heb ik nog niet gezien, misschien in de koffiekamer. Oh, oké. Okay. Goedemorgen. Hi, Maria. Sle. Hi. Ja, hi, Maria. Hey, ja. Na vijf jaar. Geweldig. Ja. Nou, leuk. Hij heeft mij verzorgd, Ja, hè? dat hoor ik net. Ja. ja. Ja, wat leuk, hè? Ja, grappig. Dat weet ik nog heel goed. Jij hebt voor mij yoghurt gemaakt. Ja, met suiker. Met suiker, ik weet het ook. Echt, weet Ja, je ik het weet het, het echt. Ja. En het was zo lekker. Ja. Ik geloof dat je dan een kwartier geroerd hebt. Of zo, <laughs> en ik heb echt nog nooit zulke lekkere yoghurt. Oh. Vijf jaar later sta ik naast een man die zo'n grote indruk heeft achtergelaten. Die ik jarenlang in gedachten gekoesterd heb. Hij was mijn vader, mijn geliefde, mijn held. Het gek is, ik zit me af te vragen of ik nou op die kamer heb gelezen. Ja. Ja? ja? Kan je dat nog herinneren? Ja, Ja. ging hier. Ja, Bakstenia. Ik herken hem totaal niet: niet zijn gezicht en postuur, en niet zijn stem. Nou, het is het lekker cappuccino voor je? Lekker, dank je. Ik ga zo de afdeling bedden. Want de vrouw mag eigenlijk zo naar boven. Ja. Ik moet even een sigaretje. Hebben. Ja. En maar wat ik wel opmerk, ik vind zeg maar, de echte verandering van de eerste weken na de operatie. want het heeft zeker weken geduurd. Uh, dat is volgens mij langzamerhand afgenomen. De enorme vrolijkheid, en, en, en lichtheid, en openheid. En uh, positieve geëmotioneerdheid, gevoeligheid. Dat is in de loop van de weken... misschien was het trouwens wel maanden... is het in de loop van die maanden wel afgenomen. Ik heb een enorme heimwee. Ik wil dit weer voelen. Nog heftiger misschien. Twee jaar later krijg ik te horen dat de scan toch niet goed is... Er is een raar wit vlekje te zien op de plek waar de tumor heeft gezeten. Nou, ik durf het niet te zeggen. Nee? Nee, ik, het kan beide zijn. Maar de tumor is niet uitgesloten. Maar ja, het is vervelend als je opnieuw geopereerd moet worden. Gaat het dan ook via dezelfde ingang weer? Ja, wel via dezelfde littekening in ieder geval. Het kan me niet schelen. Dan opereren we toch nog een keer? Ik ben bijna teleurgesteld als het allemaal loos alarm lijkt te zijn. Wat is er overgebleven van die prachtige staat waarin ik maanden heb gezweefd... die ik zo graag had willen behouden. Ik huil nog steeds om de meest vreemde dingen. Ik leef met gemak en overgave. Ik lees geen kranten meer en kijk geen nieuws. Ik maak alleen maar films over mensen waarbij de barrières weg zijn. TBS'ers, psychiatrische patiënten en levenslang gestraften. Ik ben dol geworden op water met bubbels, op rare schoenen met hoge hakken en op yoghurt met suiker. Narcose. Het werd gemaakt door Maria Mok. Techniek Arno Peters. Dramaturgische adviezen Henk Burger. Eindredactie Ottoline Rijks. En deze documentaire kwam mede tot stand... met een bijdrage van het Mediafonds. Laten wij nog even vertoeven in het hoofd. verlaten het hoofd van Maria Mok. Holland DOK Radio. We gaan terug naar 23 april 1982. Mensen, wat een tijd. Ik was nog net geen 17. We gaan terug naar het VPRO-radioprogramma Het Bericht. Dat was een satirisch programma. Het duurde een uur. En het was allemaal op basis van één krantenbericht... Laten we eens luisteren naar het bericht van 23 april 1982, en dat wordt voorgelezen door de historische, legendarische radiostem van Arie Kleijwegt. Volgens verschillende bronnen overlijden jaarlijks zo'n duizend Nederlanders boven de 65 door een val. Hoe ouder men wordt, hoe ernstiger de gevolgen van de val. Zo wordt bericht. De secretaris van de Stichting voor Geriatrie, de heer Goedhart, wijst er echter op dat er nog weinig cijfers zijn over waar en wanneer de bejaarden vallen. In ziekenhuizen komt het vallen ook vaak voor. Tussen de 1500 en 2000 maal per duizend ziekenhuisbedden. Onderzoek leert dat er geen verband bestaat... tussen het vastbinden van bejaarden en de provincie van dijbeenbreuken. Ook wordt gemeld dat een kwart van de dragers van kunstgebitten... erover klaagt dat deze niet passen... Desondanks meldt het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut dat het aantal 65-plussers naar het zich laat aanzien in het jaar 2000 gestegen zal zijn van 1,6 naar 2,1 miljoen. Zo meldt het ANP. Arie Kleiweg, hij kon echt alles voorlezen en het werd meteen archief. Zelfs het telefoonboek zou hij nog... Uh, onsterfelijk hebben kunnen maken. En op basis van dit krantenbericht maakte A.J. Heerman van Vos een sketch. En hij maakte, geïnspireerd door Arie Kleijweg, het volgende type. Nou, ik kom dus oorspronkelijk uit de witte Platenhandel. Waar ik gewoon een vreselijk fijne tijd heb gehad. Toen ben ik uh, bij de reisbureaus geweest. Daar heb ik heel veel met bejaarden gewerkt. zoals Paul en zo. Dat was gewoon een ontzettend leuk publiek. En nu zit ik dus sinds een aantal maanden zit ik in die bejaardebranche. En dat is gewoon ontzettend grote markt. Dat is gewoon, nou, dat is, was, me, was me al duidelijk. Maar hoe het erg het zou zijn, daar had ik gewoon toch eigenlijk geen idee van toen ik aan begon. En vooral dus de laatste tijd begint dat enorm te lopen, gewoon. Hè. Dat is ongelooflijk, omdat er vreselijk veel aan de gang is in die bejaardenwereld. En de mensen bellen en bellen. En we hebben dus de organisatie van BV Methuselim hebben wij dus opgericht. En daar is die methuselem shane die wij dus hebben... van de BV Methuselim, hebben we dus zo'n shane van nu op dit moment al... en dat is gewoon in een paar maanden is dat tot stand gekomen... en dat zal ontzettend veel groter gaan worden. Omdat gewoon die vraag ontzettend veel groter zal worden. Hebben wij dus die methuselem huizen nu in alle provincies en ook al in Dronten in aanbouw. En dat is dus een Amerikaanse formule, dat is Florida... Maar dat betekent dus voor een totaal probleemloze oude dag. Dat is onze formule. En het is geen kul. Zoals ze dus in de meeste van die organisaties, weet je. Waar ze gewoon maar lullen van... Uh, nou, u kunt, u kunt open aan ons toevertrouwen. En ondertussen lees je dus in wel in het ochtendblad... dat hij dus voortdurend uit zijn bed flikkert... met Zweedse gordel all, en al en zijn dijbeen breekt, zie je. Dat is dus de staatsbejaardenzorg. En daar is dus dat gat in de markt... waar de BVM Tusslem ingesprongen is... Nou, die huizen, u kent ze niet. Hè? We hebben dus in de eerste plaats bijvoorbeeld geen, geen deuren. Totaal geen deuren eigenlijk. Omdat daar dus die bejaarden, ja, je weet niet hoe het komt, maar steeds die vingers ertussen. Geen deur en dan kun je ook een oogje ophouden. We hebben, nou, gewoon permanent, alles gelijk vloers, hè. Alles gelijk vloers, omdat gewoon, ja, het zijn gewoon bungalow, de, de bungalow gedachten eigenlijk. Bungalow gedachten, alles gelijk vloers, geen geflikker van de trap, geen trap. Schuimrubber. Overal. Overal schuimrubber. Heel dik. Er valt er nog wel eens eentje. Maar het is gewoon zacht. Geen probleem. Nou, dan hebben we dus verder wat... Uh, gewoon, nou ja, het zijn oude mensen. Ze doen gekke dingen. Die stopcontacten. Wij hebben dus gewoon consequent... bij Matuurslim alle stopcontacten in het plafond. En alleen bereikbaar... voor de verpleging. Dat scheelt enorm veel. elektrocuties per jaar. Wat gewoon in alle staats... Staatsbejaardenhuizen. Komt dat gewoon dag in de g voor, hè? Elektrocuties. En, ja, en dan willen ze in bad. En dan nemen ze een kacheltje mee. Wam! Gaat er weer een. Ja, daar betalen de mensen hun, hun premie niet voor. Dus er is dus ook niet voor niets dat die telefoon hier rood gloeiend staat. We hebben eh, sprinkelinstallaties in alle vertrekken. Rookgerij alleen op zondag. Maar sprinkelinstallatie op alle dagen. De mensen krijgen dus kleding. Van Methuselam uitgereikt meteen als ze komen, weet je wel. En ze hebben allemaal gewoon als best, als best pak, krijgen ze. Wat gewoon heel lekker zit en daar hebben we ook hele positieve reacties op... dat die mensen zich daar gewoon hartstikke lekker in voelen. Omdat ze ook gewoon... Ja, die mensen lijden natuurlijk zelf ook over, onder dat risico... van steeds dat in brand vliegen. Nou, hebben wij er dus helemaal uit. Nou, we hebben dus bijvoorbeeld die gebitten waarin dus in de ziekenhuizen gewoon ontzettend veel gesodemieten altijd meer is... omdat het infectiehaarden bij uitstek zijn. Die mensen die barsten van de pijn zelfs. Maar die uh, rammen wij er dus uit bij als ze komen. En dan krijg je ook die kunstgebieden, want dat is ook over het algemeen ziekenfondswerk. Nou, dat hoef je gewoon niet te vertellen. Dat is gewoon klapperen plastic rotzooi. En die gaat bij ons zoden... gaat bij Methuselem vuilnisbak in. En die wordt uh, vervangen door een goed... persoonlijk zittend plastic Methuselem kunstgebied waar we gewoon... Hartstikke fijne reacties op hebben. Nou, we scheren ze over het algemeen kort. Uh, niet meer die last van die lange haren. En het is lekker fris. En het is uh, lekker speelt de winter in. En geen infecties. En geen luis. En geen gezodemieten. Nou, ze krijgen in het asbestpak zit ingesoldeerd... een incontinentieset. Dat is, uh, dat is een Amerikaanse formule. Maar dat is dus... Al, nou, kom gewoon voor. Maar hoef je verder niet lang over te lullen. Maar kom gewoon bij bejaarden soms voor dat ze als het ware de... de, de, de de stront en... en, en nou ja, dat dus het laten lopen. Hè. Dat kan van voren zijn, kan van achteren zijn. We hebben één vaste incontinentieset... die er gewoon preventief altijd ingesoldeerd wordt. Nou, die mensen die lopen soms al jarenlang met natte broeken. Dat is gewoon een zegen. En die mensen zijn doodgelukkig. En je, je moet die gezichten zien, hè. Het leven op. Nou, het hele wassen. Wat voor die mensen? Gewoon, ja, een probleem is op die leeftijd. Ze worden machinaal gedoucht. S ochtends en s'avonds. Nou, het duurt, het duurt gewoon tien minuten voor de hele handel. En dan zijn ze gewoon allemaal volkomen fris. En nooit enige zonemieten mee. Nou, een enorm verschil is ook dat ze bij ons... en dat is ook voor de familie ontzettend fijn... want die maken zich zorgen en die lezen in de krant. En die moeten steeds weer komen, want dan is er weer een gevallen of geëlektriciteerd of die heeft weer een penseel ingeslikt bij de creatieve therapie... of een hockeystick tegen zijn scheen gekregen... omdat hij ze nodig moest sporten op zijn 86ste. En dat is natuurlijk ontzettende flauwekul. Dat hebben wij dus helemaal uit. We hebben geen activiteiten. Want die activiteiten... Oh, kijk, activiteiten zijn gevaarlijk. Dat is een formule. Dat is waar. Dat weet iedereen. Weet iedereen natuurlijk. Spreek vanzelf. Maar wordt over het algemeen... In de bejaardebranche wordt het vergeten omdat activiteiten er zo goed zijn. Terwijl die mensen zelf, nou het zijn de laatste die daar behoefte aan hebben. Want ze, wij hebben schuimrubber zitelementen waar ze in kunnen zitten. En dan kan je zonder hulp van de verpleging, kan je eigenlijk gewoon helemaal niet meer uitkomen. En dan zitten ze dus, nou u zou die smoeltjes moeten zien, maar ze zitten gewoon hartstikke tevreden. Zitten ze een hele dag daar voor het raam. En dan zitten ze gewoon lekker... En ze hoeven ze niks. En ze hoeven niet naar therapie. En ze hoeven niet te volleyballen, En ze hoeven helemaal geen solemieten. Want ze zitten er gewoon lekker vloer bij eten. Lekker kort geknipt. Hartstikke hygiënisch. Voorkomen veilig. En geen enkel gevaar. Nou, heel anders dan door de week is zondag. Omdat dat gewoon de dag is van ontspanning. In de hele Metsuziumsscene, alle twaalf huizen, is zondag de dag van ontspanning. En dat gaat met een heel strikt programma dat overal hetzelfde zit. Dan mogen ze dus buiten waar het gevaarlijk is, maar onder toezicht. En dan mogen ze dus lopen op het gazon, want alle Methuselim huizen hebben een gazon. En dan hebben wij dus, nou, wat gewoon een heel goede oplossing is, hebben wij dus paaltjes met, met een, met een nou, eenvoudig kettingje. En dan krijgen ze om en dan kunnen ze een straal van, nou, een metertje of vijf, een metertje of tien, kunnen ze gewoon vrij rondlopen op het gazon en ook met elkaar Praten, babbeltje maken, sigaartje roken, want zondag is ook de dag dat ze het sigaartje krijgen. En dan lopen ze dus niet in de vijver, zoals in de staatsbejaardezorg. Want en dan moet die familie weer komen en die wordt weer gebeld. En die woont vaak in een ander deel van het land. Maar dan hangen ze weer aan de telefoon. Ja, opa is in de vijver. Ja, natuurlijk loopt opa in de vijver, als je opa niet behoorlijk beveiligt. Dat is dus onze formule. En ja, opa wou bramen plukken nou heb je zijn hele hand opengehaald. Ja, natuurlijk haalt opa zijn hele hand open, want opa is niet voor niets, 87. Kan bij ons dus niet, omdat de straal dus van het kettingje zo bemeten is dat vijvers en stekelige struiken en allerhande gevaar. Ze blijven dus strikt op het gazon, zodat ze ook kunnen genieten van het gazon. Nou, en wat gewoon, dat wil ik tenslotte nog wel even zeggen, maar dat, ja, het is gewoon te gek om te zeggen, maar het is gewoon ook, gewoon ook ontzettend hartstikke waar. En dat is eigenlijk toch, uh, ja, is toch de kern van het hele Methuselim-gebeuren. Maar dat is dat er eigenlijk gewoon... Uh, we draaien nou een uh, klein jaar. Maar er is eigenlijk gewoon nog nooit uh, eigenlijk iemand doodgaan. Nou, dat, uh, ja, dat klinkt misschien onwaarschijnlijk. Maar het is gewoon uh, onder accountantscontrole. Je kunt zo de boeken inzien. Het is ergens ook natuurlijk hartstikke logisch gewoon omdat we dus de risico's uitgesloten hebben. Maar, het is gek. Maar we kunnen het controleren. Het is gewoon nooit iemand dood. We hebben hele oude en hartstikke vitale oudjes bij. Die gewoon nog helemaal niet zijn dood gegaan. Helemaal niet. En ik denk ook eigenlijk, dat, dat hebben we ook niet in onze formule. Ja, het klinkt gek, ik weet het. Maar het is hartstikke waar. En onder accounts controle Postbus 100 Almere. En over de voorwaarden... In de financiën, daar kan altijd een gesprek over gevoerd worden. En valt gewoon altijd een persoonlijk gesprek nader te regelen. AJ Heerma van Vos hoorde u in een gestoorde monoloog. En deze gestoorde monoloog heeft aan actualiteitswaarde echt helemaal niets ingeboet. Het is 29 jaar geleden, luisteraars, maar... Met Tuzalemhuizen zouden in deze tijd in deze tijd van vercijferisering... een ongelooflijk grote toekomst tegemoet kunnen gaan. Maar één dingetje, het asbestpak zou niet meer kunnen. Dat zou tegenwoordig een ander pak moeten zijn. Dat zou het pak moeten zijn wat men tegenwoordig aandoet als men asbest verwijdert. Maar verder kan hij nog helemaal. Volgende week uiteraard weer een gestoorde monoloog. En volgende week ook de documentaire Help, ik word boeddhist. Want als je zen-boeddhisme gaat beoefenen, dan komt vroeg of laat de vraag op... ga je je yukai doen? Je yukai, dat is een ceremonie binnen het zen-boeddhisme, dat is een traditie. En dan doe je geloftes. En als je die ceremonie gedaan hebt, dan ben je officieel boeddhist. Programmamaker Marloes Lazal, die deed vorig jaar december haar yukai... En het, ze vond het niet makkelijk, want Marloes wil vrij zijn, onafhankelijk zijn. Ze heeft moeite met discipline, moeite met autoriteit. Ze ziet, als ze dat gaat doen, ze gaat voorbereiden op de UK... ziet ze parallellen met haar christelijke schuld en boetebesef... dat ze in haar jeugd kreeg opgedrongen. En ook met parallellen met de, met de katholieke doop. Maar toch doet ze het uit vrije wil, uiteraard... en uit het verlangen naar een spirituele weg die zij wil afleggen. Nou ja, dat is volgende week, luisteraars. En wij zijn er natuurlijk... Uh, uh, op internet de hele week door. www.hollanddoc.nl slash radio. En op die site daar kunt u alle oude... afleveringen terugluisteren. U kunt een abonnement nemen op de Bijlo-post. Verschijnt meestal donderdag. En daaraan, daarin doe ik aankondigingen... wat wij gaan doen. En geef ik u leuke luistertips en PS'jes. En mooie dingen die mij zoal... gedurende de week te binnenschieten. Zo meteen hier de sport en laten wij afsluiten met Tori Amos. Ik vond een oud liedje, stond uit op een singeltje. Here in my head heet het. En dat lijkt me nou een mooi besluit van deze aflevering van Holland Talk. Dat volgende week, luisteraars. Yeah. In my... Morgen om zeven uur. 10 jaar kunststof op Radio 1. Met Volksramp hoofdredacteur Philippe Remarkt, schrijfster Naïma El Bezas.